Michel Koenen met het NOS-journaal. Er hangen drie nieuwe schilderijen van Vincent van Gogh in het Rijksmuseum in Amsterdam. Het museum krijgt ze voor onbepaalde tijd te leen. Het gaat om de werken Stadgezicht in Amsterdam, Oever met bomen en Korenveld. Van Gogh schilderde Stadsgezicht in 1885 vlak voordat hij het net geopende Rijksmuseum bezocht. De gemeente Haarlem en Meer gaat extra camera's ophangen... en de politie mag preventief gaan fouilleren. Aanleiding zijn drie explosies met zwaar vuurwerk in korte tijd in Zwanenburg. Vijftieners zijn aangehouden. Ze zijn tussen de 15 en 17 jaar oud. Op een besloten bijeenkomst konden bewoners gisteravond hun zorgen uiten. Bondscoach Ronald Koeman wil dat de Europese voetbalbond UEFA... landen toestaat om 26 spelers mee te nemen naar het EK voetbal. Nu zijn dat er nog 23. Koeman zei na de oefening Interland tegen Duitsland dat belachelijk te vinden. Hij gaat bij andere voetbalbonden lobbyen om steun voor zijn plan. Ruim een week voor de eerste groepswedstrijd van Oranje tegen Polen moet de KNVB de definitieve spelerslijst inleveren. Als er dan nog iemand geblesseerd raakt, dan mag er geen vervanger worden opgeroepen, behalve als het om een keeper gaat. Koeman vindt dat ook belachelijk. En tienduizenden gezegende bloemen zijn onderweg van Lisse naar Vaticaanstad. Daar zijn ze met Pasen te zien op het Sint-Pietersplein als de paus hun zegen urbi et orbi zal uitspreken. Al nou, 38 jaar verzorgt hetzelfde transportbedrijf uit Noordwijk voor ervoor dat de bloemen op tijd in Vaticaanstad aankomen. En dit jaar zullen vooral paarse, gele en witte bloemen te zien zijn. De gerbera is de hoofdbloem. En de komende dagen worden met, bloemen, met de bloemen het balkon, de trappen en het plein versierd. Weer nog wat regen in het zuiden en het westen. gaat of 7. Overdag op veel plaatsen bewolkt. In het oosten kan op wat regen, alleen in het westen soms wat zon. Het wordt een gaat of 12. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de nacht.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 Nacht wat ben ik zonder al je zorgen? al ik de morgen. Nacht <laughs>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 We Yeah show stays right here private show i like a mundane, don't talk at high pain tolerance bottoms up when it's champagne my life come 100 then we hit fame? so we beat it with you there we get insane hey. I'm with wolves and I'm on the prowl Maar is